Raimundo. In de kanaar en Lauer remix Je hoort me hier natuurlijk Bij DJ JK Non-stop in de mix op jouw CFM Soundport. Familiar places, Higher places. building. That's Miss Hannigan. Get to work. The any kid would want to be an orphan, I'll never know. It's the hard, not spike. Met deze knall komt er alweer een einde aan drie uur lang. Zie it. Vanuit de studio aan het gasthuisplein bedank ik jullie. Samen met DJ Dion Sydney. Was dit Zie it? Volgende week vrijdag. Klokslag 9 uur zijn weer bij je. En zorg dat je me aanhoudt voor de overige programma's van CFM. Maar dan was DJ JK. Ik zeg, Have fun this weekend. See ya!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 Ook werd er gesproken van een samenzwering tegen Libië. De drie bemanningsleden werden zondag opgepakt toen ze een Nederlander en een Zweedse wilden evacueren. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat het niets over een Libische aanklacht wegens spionage weet. Nederland geeft een miljoen euro aan de VN voor de opvang van vluchtelingen uit Libië. Naar schatting zijn bijna 150.000 mensen uit Libië gevlucht naar de buurlanden. Het zijn vooral gastarbeiders die snel willen doorreizen naar hun land van herkomst.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 De NASA heeft weer een klimaatsatelliet verloren. Net als twee jaar geleden stortte de satelliet kort na de lancering met draagraket en al in de grote oceaan. Waarschijnlijk kwam net als twee jaar geleden de deklaag van de raket niet los, waardoor hij te zwaar bleef. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Simon van der Meer is overleden. Samen met een Italiaanse collega kreeg hij in 1984 de Nobelprijs voor Natuurkunde... voor zijn onderzoek naar elementaire deeltjes. Hij werkte lang in Zwitserland bij CERN, de Europese organisatie voor kernonderzoek. Simon van der Meer was 85.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 could have sworn These are my salad days Maybe I need to know way Just another play for today Oh, but I'm thought...